10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. FNV Spoor ziet niets in plannen van de Kamer om de regie over het spoor weer bij de overheid te leggen. FNV-bestuurder Berghuis vanochtend in het Radio 1 -journaal. Het bij Rijkswater, het is volgens mij veel te ambtelijke organisaties... Het ...leidt overigens ook weer tot een enorme reorganisatie... ...en als iets het spoor niet kan hebben... ...dan is dat weer een grootscheepse uh, reorganisatie. Volgens de Telegraaf wil een meerderheid van de Tweede Kamer... ...dat de overheid weer de baas wordt op het spoor. Dit omdat het spoorbeheerder ProRail en de NS... ...maar niet lukt om te voorkomen dat het treinverkeer steeds vastloopt... ...vooral bij slecht weer. Doordat het twee bedrijven zijn, ontstaan er bij storingen afstemmingsproblemen, omdat beide directies zich ermee bemoeien. Volgens Berghuis kunnen de problemen worden opgelost als NS en ProRail onder één concernleiding worden geplaatst. Verzekeraar Egon heeft in het afgelopen kwartaal 60% meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst was 521 miljoen euro, veel meer dan waar analisten op hadden gerekend. De winstgroei heeft Egon vooral te danken aan belastingmeevallers... en hogere waarderingen van bezittingen. In de Verenigde Staten werden meer levensverzekeringen verkocht. In Nederland en Groot-Brittannië juist minder. Die daling is het gevolg van de aanhoudende economische en financiële onzekerheid. Daardoor zijn mensen terughoudender met het afsluiten van dergelijke verzekeringen. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij twee grote explosies... tientallen gewonden en doden gevallen. Dat meldde de Syrische staatstelevisie.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 Twee weken geleden was er ook een grote aanslag in Damascus. Toen vielen er negen doden en raakten 26 mensen gewond. FC Utrecht heeft technisch directeur Fouke Boy ontslagen. De club houdt hem verantwoordelijk voor het tegenvallende seizoen. Utrecht verkocht afgelopen zomer verschillende spelers... onder wie Dries Mertens en Kevin Strootman. Ondanks miljoenen investeringen in nieuwe spelers... slaagde Utrecht er niet in om zich te plaatsen... voor de play-offs om een Europa League plaats. Het is nog niet duidelijk of het ontslag van Booy gevolgen heeft voor trainer Jan Wouters. Die heeft overeenstemming bereikt over contractverlenging. Maar een nieuw contract is nog niet getekend. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen. Stevige buien, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten. Het wordt 18 graden aan zee en 25 graden in het Zuidoosten. ANWB-verkeersinformatie. Het is nog vrij drukke spits met in totaal nog 85 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Een paar opvallende nog op de A7 richting Zaandam. Daar staat bij Purmerend Noord 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Purmerend Noord zijn op beide, wegen, op beide richtingen de linkerreis ook afgesloten. Ook de vrij op de A9 richting Almstelveen. 12 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk Oost en Knopend Batuveldorp. En op de A 50 gezwollen richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Epe. Er staat 4 kilometer en bij Epe is alleen de vluchtstrook open. En nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijdt er tussen Amersfoort en Apeldoorn geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Ik ben 45 en werkloos. Tijdelijk, want ergens in Nederland zit een werkgever met smart op mij te wachten. We moeten elkaar alleen nog even vinden.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse bedrijven laten miljoenen euro's aan goedkope leningen liggen... zegt de Europese Investeringsbank. Licht uit vandaag bij de Wereldomroep doorstart voor Truckers Radio... We gooien van alles in het riool wat er niet in thuis hoort. Als het eenmaal door de wc-bolt vertrokken is, is het uit het zicht. Ik denk dat het eigenlijk gewoon een verkeerde gemakzucht is van de mensen. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 7 over 10 bijna. Dit is het vervolg van Cairo Goedemorgen Nederland. Nederlandse bedrijven laten miljoenen euro's aan goedkope leningen liggen... ...zegt de vice-president van de Europese Investeringsbank... ...en dat is Pim van Balkom. Vandaag is hij samen met de president van de Europese Investeringsbank... ...op kennismakingsbezoek in Den Haag. Meneer van Balkom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weten Nederlandse bedrijven eh, niet te vinden? Nou, de naamsbekendheid van de Europese Investeringsbank... ...daar mag wel wat aan gedaan worden. Dat is ook een van de redenen waarom we vandaag eh, hier in Nederland zijn... Maar uh, er zijn heel wat bedrijven die uh, zaken doen met de Europese Investeringsbank. En als ze ons eenmaal gevonden hebben, komen ze ook altijd weer terug. Ja. Wat kan, dus... de, wat kan de Investeringsbank meer voor Nederland... en voor het Nederlandse bedrijfsleven betekenen dan uh, ze nu al doet? Nou, wij uh, uh, zetten... Uh, ik denk anderhalf tot 2 miljard uh, euro om in, uh, in Nederland. En dat doen we met name in de infrastructuur. Um, in de... Uh, ...gezondheidssector, zoals het uh, Erasmus Centrum, uh, Medisch Centrum in Rotterdam... ...en het uh, AMC in Amsterdam. Ja. Um, en wij kunnen natuurlijk uh, financial gaps uh, invullen voor een langere termijn. Dus, uh, um, dus zoals ik al gezegd heb, als bedrijven ons eenmaal gevonden hebben... ...dan komen ze regelmatig terug. En ja. dat, uh, dat betekent dat we toch een toegevoegde waarde hebben en een plaats in de markt. Ja. Hoeveel geld hebt u in kas eigenlijk? Wij uh, maken een omzet uh, ongeveer van uh, 50 uh, miljard uh, euro uh, per jaar. Ja. De aandeelhouders vragen nu uh, vanwege de economische crisis om wat meer te doen. Dat, uh, daar zijn wij graag toe bereid. Dat willen we ook wel. Dat kunnen we ook, want dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan op verzoek van de aandeelhouders... Maar dan moet er wel uh, iets aan de versterking van het kapitaal van de Europese investeringsbank gebeuren. Ja, u hebt het over aandeelhouders. 27 lidstaten van de Europese Unie zijn in feite de baas hè, van ja, die bank. Ja, inderdaad. Um, uh, u zegt als we meer willen doen, dan moet er ook meer geld in kas komen. Dat is natuurlijk een groot probleem uh, in Europa. En tegelijkertijd is de oproep daar ook van de uh, nieuwe Franse president François Hollande... die zegt we moeten de economie veel meer gaan stimuleren met behulp van die investeringsbank. Bent u dat met hem eens? Ja, dat, uh, dat is prima. Um... Dus Zoals ik al gezegd heb, wij, wij kunnen, wanneer de aandeelhouders dat willen, een hogere omzet draaien. Maar we kunnen natuurlijk niet de economische crisis oplossen. De economische crisis kan alleen maar opgelost worden door hervormingen van de arbeidsmarkt. Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het goed laten werken van de interne markt. En het huishoudboekje op orde krijgen. Ja. Veel bedrijven, en trouwens ook overheidsinstellingen... kunnen bij normale banken steeds minder goed krediet krijgen. Omdat die banken heel voorzichtig zijn geworden. Bent u net zo voorzichtig als het normale bankwezen? Uh, wij zijn natuurlijk heel erg, uh, wij zijn heel erg voorzichtig. Uh, we moeten natuurlijk onze rating in de gaten houden. Maar uh, wanneer wij op een gegeven moment de Nederlandse markt opgaan... voor het midden- en kleinbedrijf... dan doen we dat meestal via de uh, intermediairs, om het zo maar te zeggen. De Rabobank, TNG... Um, dus dan zijn de traditionele ja. banken, die dan in dit geval geen krediet willen verstrekken... ...zijn dan intermediair tussen de klant, bijvoorbeeld een klein of midden-klein bedrijf... Ja, inderdaad. ...en uw bank? Inderdaad. En wij maar dan waarom dan... geeft u dan wel een lening als de traditionele banken het niet doen? Uh, wij zijn uh, een, een bank met een triple-A-status. Wij kunnen uh, vrij goedkoop geld uit de markt halen... En dat geld kunnen we doorzetten voor langere uh, periodes dan uh, de commerciële banken ja. naar de eindgebruiker. Dat is onze toegevoegde waarde. Ja, dan gaat u vandaag op bezoek bij ah. Jan Kees de Jager, de demissionair minister van Financiën. Ja. U gaat ook op bezoek ook bezoeken bij Bernard Wintjes, de werkgeversvoorzitter. Ja. Het is net alsof u moet lobbyen voor u om, om uw geld kwijt te kunnen. Nee hoor, helemaal niet. Uh, zoals ik al gezegd heb, de naamsbekendheid kan wel wat beter bij het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, we zijn hier om, om kennis te maken. President uh, Hoyer is uh, in januari aangetreden. En die wil natuurlijk uh, kennis maken met, uh, met elke aandeelhouder. Uh, en dat is ook de Nederlandse aandeelhouder. En uh, daar wordt natuurlijk gesproken over uh, de positie van de Europese investeringsbank. En hij wil zijn visie daarop geven. Met andere woorden, u zegt, wij zijn in Nederland. Jongens, kom naar ons toe. Wij hebben geld in kas. Als we meer moeten doen, moeten we natuurlijk meer geld in. En dat moet dan bij de Europese lidstaten vandaan komen, neem ik aan. Ja, kijk maar, als je 10 miljard in de, in, de, in de bank stopt, dan kunnen we 60 miljard meer omzet draaien. En omdat we nooit een project alleen doen, we doen het met de particuliere sector ja. en met de particuliere investeerders, uh, kan dat betekenen dat we uh, 150 tot 180 miljard kunnen wegzetten in de markt. Dus, ja. En de hefboomwerking is uh, belangrijker dan wanneer je dat via de begroting doet. Dit is allemaal ook in um, uh, de tijd dat wij aan het discussiëren zijn in dit land over uh, 3% begrotingstekort. De regels volgens Brussel of niet. Hè. De linkse oppositiepartijen vinden van niet. En die vinden dat er veel meer geld juist in de economie gestoken moet worden. Geen btw-verhoging, dat soort dingen. Vindt u die 3% heilig vanuit uw oogpunt als bankier? Ik vind uh, dat je uh, het investeringsklimaat uh, uh, moet bevorderen. Uh, en dat je je huishoudboekje op orde moet brengen. En dat je je arbeidsmarkt moet flexibiliseren. Want dan kunnen investeringen die wij doen pas uh, lucratief zijn voor het land. Dus u bent een groot voorstander van het Lenteakkoord zoals het nu uh, zich afspeelt in Nederland? Ja, inderdaad. Pim van Balkom, vicepresident van de Europese Investeringsbank. Veel plezier vandaag bij al die bezoeken en dank u wel voor uw tijd. Niet zo danken, graag gedaan.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 In het rioolstelsel drijft veel meer rond dan vloeistoffen en uitwerpselen. Het schadelijkst is de onzichtbare vervuiling, namelijk die van medicijnen. Hoort u in twee, deel 2 van de serie Riooljournalistiek gemaakt door Niels de Jager. Ik heb een klein stukje de rioolbuis onder de beeld in. Als ik ruik, het, het valt me mee qua stank eigenlijk. Ja, ik had het erger verwacht. De stank erger verwacht. Dat komt ook om, uh, voor een deel omdat we net het riool belucht hebben. Om uh, zeg maar de kwalijke gassen en, en dampen die erin zitten... voor een deel eruit te nemen, zodat we ook uh, ja, veilig het riool in kunnen. En dat je hier nog een beetje kan ademen. Juist, ja. Martin Nederlof van Leitek Advies. Jullie uh, adviseren vooral gemeenten in uh, hoe je omgaat met uh, de riolering. Nou, je kunt je voorstellen wat er nu allemaal langs onze kaplaarse stroomt. U urine, ontlasting... Ja beetje regenwater. Eigenlijk alles wat mensen door het riool heen spoelen. Je zal zo af en toe ja, natte doekjes tegenkomen waar de mensen ja, of de billen of de wc's mee schoonmaken. Ja, want Behalve die dingen die hier horen, wat, wat komt u allemaal nog meer hier tegen? Uh, ja, We komen de meest vreemde dingen uh, zien we tijdens de opnames in de riool. Uh, dat gaat van uh, oude schoenen, bankpasjes, uh, poppen van kinderen, uh, speelgoed van kinderen, alles... Wat je kan bedenken, kom je tegen. Nou, als, als ik net heb gegeten en uh, ik heb niet alles, ik heb niet mijn bordje helemaal opgegeten. Ja, ik, ik vind het dan altijd een beetje vies om, uh, om die etensgestie in de prullenbak te doen. Want dan blijft nog uh, zomaar een paar dagen in mijn prullenbak rotten. Ja. Nou, eventjes door de wc spoelen en ik ben er vanaf. Uh, jij bent er vanaf. Uh, het spul komt in het riool. Uh, zeg maar, in het trio uh, krijg je dan natuurlijk weer extra organische materialen die gaan lopen gisten. Waardoor dus het verouderingsproces met als de aantasting tot gevolg weer sneller op gang komt. Maar daarnaast, zeg maar, al die eetbare stoffen, die trekken ook weer ongedierte aan. Dus ook de volksgezondheid komt daarin uh, gevaar. Dus uh, mijn spaghetti, uh, spaghetti bolognese is, is eigenlijk schadelijker dan, dan die stukjes poep die ja. hier langs drijven? Absoluut, ja. Hoe komt het dat we al die spullen die hier dus eigenlijk helemaal niet thuishoren... toch ja, lekker makkelijk door de wc spoelen? Uh, als het eenmaal door de wc-bord vertrokken is, is het uit het zicht. Mensen zijn er vanaf. Ik denk dat het eigenlijk gewoon een verkeerde gemakzucht is van de mensen. En, en belandt er nou nog meer uh, hier uh, in deze drap die hier niet thuis hoort? Nou, naast de dingen die je ziet uh, is ook niet uit te sluiten... dat er ook mensen oude medicijnen en alles er in uh, gooien. Wat weer als nadeel heeft natuurlijk dat dat bij een normaal zuiveringsproces ook weer slecht uit het water, wat uiteindelijk weer in het open water... in de leefomgeving van de mensen terugkomt, dat het eruit te halen is. Ziekenhuizen zijn de grootste boosdoener als het gaat om medicijnvervuiling in het riool. Hier in Delft is de afgelopen jaren gewerkt aan een oplossing. Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft op de parkeerplaats een eigen zuiveringsinstallatie laten bouwen om de medicijnen uit het riool te vissen. Nou, we staan nu binnen in de zuivering. Erwin Koetsen, procestechnoloog van Pharmafilter. In een van de containers waar het water wordt gezuiverd. We maken gebruik van verschillende technieken om het water zuiver te krijgen. Nou, en als je hier rondkijkt, dan wijn je eigenlijk in uh, de machinekamer van een, uh, van een schip. Ronkende machines, veel metaal, allemaal buizen, pijpen, hendels, metertjes. We hebben hier een uh, ozoncontacttank staan. De oploste stoffen komen in contact met ozon. En ozon die zorgt ervoor dat die medicijnresten worden, worden verbrand eigenlijk. Die, worden die, die lange moleculen worden uit elkaar gehaald. Zodat die medicijnresten worden afgebroken. Ziekenhuizen zijn tegenwoordig bedrijven. Moeten zelf een broek ophouden. Uh, ook eigenlijk winst maken. Nou, ik, ik zie hier enorme high-tech installaties staan. Dat is toch bijna niet te betalen voor een gemiddeld ziekenhuis? Ja, dat dacht ik in het begin ook. Alleen als je de twee concepten met elkaar gaat combineren, hè, dus het afvalverwerken en het waterzuiveren, plus de voordelen in het ziekenhuis. Uh, en als je dan kijkt alleen naar de voordelen die het ziekenhuis aan de voorkant heeft, kun je aan de achterkant een zuivering ja, financieren. Dat, de, de, de winst is echt zo groot dat al deze techniek hier kan worden betaald? Ja, inderdaad. Aan het einde van dit hele proces ja, komt hier dus water uit, zo goed mogelijk gezuiverd water. Hoe schoon is dat dan? Het is uh, zo schoon dat uh, de laboratoria de medicijnresten niet terug kan meten. Dat betekent dus dat je onder het detectieniveau zit. Virus en bacteriën worden niet aangetroffen. Het is legionella vrij. Nou, hier is een kraan. Laten we even kijken hoe het, uh, hoe het eruit ziet. Nou, het ziet eruit als kraakhelder water. Inderdaad, het heeft een uh, doorzicht als zo zeggen, van meer dan 10 meter. Zal het ooit zover komen dat we het ook echt kunnen gaan drinken? Ik denk dat in Europa dat nog een slag te ver is... Maar ik kan me voorstellen dat in sommige landen uh, waar een water uh, uh, tekort is, dat je het water kunt nog met een extra stap erachteraan wel kunt drinken. Morgen. Ons riool zit ook vol groene energie. We gooien met z'n allen 15% van alles wat we verbruiken aan warmte via het weg. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedeborgenederland@karo.nl. Nederland.nl. Straks licht uit bij de wereldomroep doorstart voor Truckers Radio. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Henk Spaan. Ja, vreselijk voor Europa dat François Hollande... de nieuwe president van Frankrijk is geworden. Voor Frankrijk zelf zijn er ook goede kanten. Een kleine persoonlijke anekdote. De vorige week reed ik door een Frans dorpje. saint chamond om precies te zijn. 500 inwoners. Naast me lag een brief die op de bus moest... Op een gebouwtje zag ik het logo van de Franse posterijen. Ik stopte en ging naar binnen. Het was een postkantoor. Achter de balie zat een mevrouw. Ik gaf haar mijn enveloppen. Ze woog hem. Ze plakte er het vereiste aantal postzegels op en deed hem in de daartoe bestemde doos. Ik dankte haar uitvoerig. Toen ze me vreemd aankeek, vertelde ik haar de volgende persoonlijke anekdote hoe ik een week eerder in Nederland een brief moest posten. Dat ik daartoe naar een supermarkt moest. Naar een supermarkt? Vroeg ze. Ja, mevrouw. Voor me bij de balie in de supermarkt, die voor de post bestemd was, stond een Chinese mevrouw. Zij had 160 enveloppen bij zich. Ze moesten allemaal worden gefrankeerd. Het meisje van de supermarkt dat die ochtend de post deed... wist niet hoe ze het touchscreen scherm moest bedienen. Daartoe moest er een andere supermarktpersoon bijkomen. Hij legde aan het meisje uit hoe het scherm werkte. Samen liepen ze de hele procedure nog eens door. Het leek wel alsof ze alleen op de wereld waren. Alsof er helemaal geen mensen in de rij stonden... Terwijl ik het verhaal vertelde, raakte ik opnieuw geëmotioneerd. De Franse postbeamte troostte me. François Hollande kwam uit Tulle, zei ze. Dat was hier vlakbij. Hij zou de Franse posterijen altijd in ere houden. Het was een kwestie van beschaving, zei ze. In Spaan was dat morgen, het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Nu non lo ha timato cada brinca non so tanto pode brinca mijn mais Oi, que sabura Tá brincando a meia de crioula No silêncio de madrugada Tu vi Martas quebra na areia Na avenida Marginal No lua de madrugada está tá brincando ao solter Hoje tá brincando a mãe, mamãe Oi, que sabura Tá brincando a meia de crioula No silêncio de madrugada Tu vi Martas quebra na areia Nida Marginal E que tá na mão Ni da marina liegt a mor e pêche, o chak venescalo l'ultima madrugada. Venescalo non ta passa sa. Ni da marina liegt a mor e pêche, o chak venescalo l'ultima madrugada. Venescalo non ta passa de Men is kalor, na avenida marginal, dimagtig. madrugada staat brinca non ons Onde está brinca mãe, mãe, pai Oi, oh, e que sabura. está brinca na metriola. No silêncio de madrugada. Tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal. No lua de madrugada. está brinca não nosso Onde está brinca mãe, mãe, pai Oi, oh, e que sabura. Está brinca na metriola. No silêncio de madrugada. Tu vi martas quebrar na areia. Avenida marginal e na mão L'avenida marginal épés, oh tchak, ben escalo de madrugada, ben escalot non ta pasassa, venida marginalik à la mode, l'avenida marginal et pêche, oh tchak, benes no ta pasassa. De ultieme terugkeer ben nota Ongetwijfeld op blote voeten, Cesaria Evora was staat met Avenida Marginal. Het is vier minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. De Wereldomroep zendt vandaag voor het laatste programma's uit in de Nederlandse taal. En een van de populairste van die programma's was Onderweg... dat vrachtwagenchauffeurs door heel Europa voorzag van informatie en muziek. De truckers zijn zo gehecht aan dat programma... dat ze samen met de presentator Bob van Beten van Onderweg... het initiatief hebben genomen voor een eigen radiostation, Transport Radio. Klaas de Waard, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van VERM, dat is een brancheorganisatie voor het wegtransport. Nou betrokken was u bij uh, de totstandkoming van deze zender. Wat wordt het voor zender en waar vandaag gaan jullie uitzenden? Nou, ten eerste wordt het uitgezonden vanuit een kleinere studio in uh, Lelystad. Ja. Bij de heer Bob van Beten. En dat is mede initiatiefnemer en eigenaar op dit moment van Transport Radio. Ja. En wij gaan dus zeg maar de items die we altijd gehad hebben in het programma onderweg en die zeer succesvol waren... En zijn, ja. die uh, blijven we natuurlijk gewoon voortzetten. We hebben gemiddeld uh, 60.000 luisteraars per uitzending. Ja, wat voor onderdelen zijn dat? Nou, dat is ten eerste natuurlijk een volledige informatie over alles wat er gebeurt in de sector. En wat het unieke daarvan is, de chauffeurs en de ondernemers kunnen daar gelijk op reageren via een sms bericht. Dus dat is dermate interessant dat zowel minister, staatssecretaris, properties, de inspectieverkeer en waterstaat. Nou ja, noem ze allemaal maar op. De KLPD, die zijn er allemaal geweest om van informatie te, zien, te voorzien. Alle vakbonden, noem maar op. Dat zijn eigenlijk allemaal dagelijkse gasten. Ja. En de chauffeurs die kunnen daar per sms per direct op reageren. En ja. dat is natuurlijk een prachtigheid. En de sociale functie was er ook, hè? Of is ja, er ook? zeker. Zo bijvoorbeeld de stichting Hoofdvliegers, de truckruns. Um, zeg maar, al op de, de US voor uh, oprijden voor de kankerstichting. Nou, alle mogelijke zaken zijn altijd aan de orde in het... Uh, programma onderweg en nu transportradio. Ja. Goed, um, de vraag is, hebt u een vergunning? En wie gaat het allemaal betalen, dat hele radiostation? Nou, het uh, is volledig met vergunningen. En het gaat nu uitgezonden worden op de korte golf, zodoende dat het in Europa nog steeds volledig bereikbaar is voor de chauffeurs. Ja. Uh, de normale, wat we nu ook hebben, de nieuwsberichten, de fileberichten, weerberichten enzovoorts. Ja. Uh, want het is gewoon een hele normale legale zender. Ja. En die dus aan alle faciliteiten en vergunningen voldoet. Wat is de frequentie? De frequentie op korte golf, ik ken hem niet uit mijn hoofd op dit moment even. Oh, <laughs> ja, dat is dan weer onhandig. Want als je in de auto zit nu, en ik kan me ook voorstellen dat een deel van de chauffeurs nu luistert naar deze zender, dan weten ze niet waar ze moeten zijn. Nou, maar ik zou u zeggen, ze luisteren allemaal momenteel vandaag naar de laatste uitzending van Radio Onderweg. Ja. En al maanden wordt daar de frequentie wordt daar aangegeven. Dus ze hebben het allemaal opgeschreven. Goed. Nou, ik weet zeker dat ze het allemaal hebben. Doorstart dus voor Truckers Radio, als ik het zo mag zeggen. Transportradio, zo gaat het heten. Onder leiding van Bob van Beten. nieuwe zender. Frequentie, uh, die moet u zelf maar even opzoeken. Ik dank u zeer. Klaas de Waard, voorzitter van de Vern. En het is allemaal te vinden op internet. Dus geen punten, de zenden ze al altijd al uit. Oké. Okay. Doe. Hartelijk dank. Dag. Dag.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 Goedemorgen Sven, uh, de kuitzending gisteren met Bleker. En ik ga proberen om het met Marcel Winters te doen... want ik vind dat alle CDA-lijstdekkers in mijn bus moeten komen. Alleen, meneer Winters is er nog niet. Oh. Uh, uh, hij wil het CDA redden, maar is nog niet op tijd. De afspraak was kwart over tien. Ik zal hem vragen als hij komt waarom hij te laat is. Uh, uh, we gaan dus straks beginnen, luisteraars, en dan mag u bellen. U weet het, alleen CDA-leden mogen bellen... om vragen te stellen aan Marcel Winters, de man die het CDA wil gaan leiden. En ik weet dat iedereen het weet, maar ik vind het gewoon leuk om het te zeggen. Dat doen we allemaal... De warme, aangename stem van Rad -Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. FNV Spoor ziet niets in plannen van de Kamer om de regie over het spoor weer bij de overheid te leggen. Volgens de Telegraaf wilde de Kamer dit, omdat het spoorbeheer de ProRail en de NS maar niet lukt de problemen op het spoor te verminderen. Bondsbestuurder Berghuis ziet meer in het onderbrengen van NS en ProRail onder één concernleiding. Verzekeraar Egon heeft in het afgelopen kwartaal 60% meer winst geboekt... dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De netto winst was 521 miljoen euro. Veel meer dan waar analisten op hadden gerekend. De winstgroei is vooral te danken aan belastingmeevallers... en hogere waarderingen van bezittingen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee grote explosies... tientallen doden of gewonden gevallen, meldt de Syrische staatstelevisie. De ontploffingen waren vanochtend, kort na elkaar. En op de televisie waren beelden te zien van een grote krater... vernielde auto's en lichaamsdelen. En FC Utrecht heeft technisch directeur Fouke Boy ontslagen. De club houdt hem verantwoordelijk voor het tegenvallende seizoen. Ondanks forse investeringen en nieuwe spelers... slaagde Utrecht er niet in om zich te plaatsen voor de play-offs... om een Europa League plaats. Zijn hoofdpunt uit de nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie... met nog 13 files goed voor 45 kilometer. Nog veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Nu is het langzaam stilstaan... tussen Struwe en Amersfoort-Noord over 7 kilometer... De A50 zullen richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij Epen. Er staat nog 4 kilometer, alleen de vluchtstok is daar open. En op de andere ruimen is het nog vrij druk richting Os. Daar staat tussen Renke met Knoop, het Ewijk 6 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Rem Luister, als we, ik zou eigenlijk beginnen met de hele inleiding... waarin ik zal zeggen waar, waarom ik mijn gast wil spreken. Dat is Marcel Wintels. Dat is een van de mensen die dingen naar het leiderschap van het CDA. Maar meneer Wintels is er nog niet. Uh, hij is, heeft gebeld. Hij zegt dat hij wat later komt. Dus we gaan iets anders doen. Uh, soms vind ik het heel jammer dat we maar een half uur zendtijd hebben. Zoals gisteren. Want toen ging het over de dag van Europa. En toen belde er iemand met een verschrikkelijk mooi verhaal. Daar gaan we mee beginnen. Goedemorgen, meneer. U, hoe spreek ik uw naam? uit? Hans, Hans Bjerfet. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen meneer BNV. U had uh, gisteren een heel leuk verhaal verteld. En dat ging erover, over, over de dag van Europa. Ja. Dat uh, daar Europa ook naar buiten moet optreden. En daar is uh, nog een manco. En ik bedoel, de zonnestroom vanuit de woestijn. Nee, maar u hm. bent winnaar van de prijs voor de Europese burger 2011, uh, toch? Ik, ik heb een medaille gewonnen. Ik ben voor de prijs van de Europese burger en ik ben daarvoor gekandideerd door Twan Manders, VVD Europarlementariër. Uit, uit het Brabantse land. En, en wat heeft u gisteren gedaan? De Europese vlag uitgehangen. Bij uw huis, bij uw kantoor, waar? Uh, bij mijn huis. En, en kreeg u er veel reacties op? Uh, nee, ik kreeg er <laughs> geen reacties op. Geen stenen de, door de ruit, geen complimenten? Uh, geen concluenten, maar ook geen negatieve. En ik had eigenlijk, gezien de huidige constellatie van Europa, negatieve reacties uh, verwacht. En dat is allemaal niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Oké, okay, en nu uh, bent u als Europese uh, burger van 2011, bent u niet gefrustreerd? Ah, bent u niet gefrustreerd als Europese burger van 2011? Ik, heb, ik moet u bekennen, ik ben eigenlijk meer... Uh, ik, ik vind dat Brussel op het ogenblik goed bezig is. En dat, dat uh, vind ik al een hele tijd, een jaar lang. Oké. Okay. En uh, ik vind eigenlijk dat de uh, Haagse kaas dat uh, te veel naar binnen is gekeerd. En ze moeten wat meer op Europa letten? Zeker. Oké. Okay. Dat bepleit ik. Meneer BNV, hartstikke bedankt en gefeliciteerd met uw Europees burgerschap 2011 van het Europees Parlement. Mag ik toch één advies ja. geven aan als dadelijk uh, de heer Wintels binnenkomt? Hij is inmiddels in de bus, zegt u het maar. Meneer Wintels, meneer Biaf, welkom. Meneer Biaf, wil u wat zeggen? Ga je gang, meneer Biaf. Ik luister mee. Uh, ik wil hem. Uh, heer Wintels, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wens u succes uh, met uw uh, kandidaat met uw kandidatuur. Ik heb erover gelezen in het AD. En wat ik u nu wil meegeven is, probeert u nu in het CDA-verkiezingsprogramma uh, te krijgen. Dat er een krachtige politieke steun wordt uitgesproken door het komende kabinet voor, het, uh, voor de inrichting van zon- en windenergie op basis van de Desert Tech. Oké, okay, gaan we het doen meneer BNV. Hartstikke bedankt voor het bellen, want luisteraars... hij is inmiddels binnengekomen. Zes CDA's willen de kaart trekken. Zes bevlogen christendemocraten. Drie vrouwen, drie mannen. Dinsdag maakt u kennis met meester... dokter Madeleine Melisande van Torenburg. Vandaag is het tijd voor meester Marcel Wintels. Geboren op 11 augustus 1963 in het Brabantse Drunen. Vader van vier kinderen, fiscalist, ondernemer... voorzitter van de Wieler Unie... voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen... en door verspilling van ons belastinggeld... redder van het CDA-debakel Amarantis.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 Meneer Winters, hoe wilt u het CDA redden als u niet eens op tijd kan komen voor uw afspraken? Ja, omdat het ontzettend hard regent in het land en erg vertraagt, dus excuses daarvoor. Nou, u heeft geen excuses te maken. U, ja. alleen, u, u begint met een heel slechte indruk naar de luisteraars. Ja, zeker. Uh, overmacht kan soms gebeuren. Uh, of is het een kwestie van goed plannen? Is het ook altijd, ja. Deze dagen zijn ontzettend strak gepland. Dat ja. kunt u zich voorstellen. We zaten gisteravond laat nog in Groningen. Ja, hoe was het? Want er is helemaal geen publiciteit over geweest. Nee, uh, Groningen was uh, vooral, denk ik, regionaal. Er was wel de uh, televisie uit het noorden. Het was een uh, iets levendiger debat dan afgelopen maandag in Was Rotterdam. het geluid goed? Het geluid was heel erg goed, Ake. ja. Uh, tegelijkertijd, wat mij betreft, mag er nog wat meer dynamiek in de debatten. Want uh, ja, als je het inhoudelijk van groot deel eens bent, dan moet er eigenlijk iets meer spontaniteit en scherpte in kunnen komen. Dat was in Groningen iets beter dan in Rotterdam, maar ik hoop dat het de komende dagen nog iets scherper gaat worden. Oké, okay, en waarom wilt u leder worden van het CDA? Nou, eigenlijk al een... een uh, ik ben al twintig jaar inhoudelijk betrokken. En ben een man echt vanuit de samenleving. Ondernemer geweest, bestuurder. Nee, Maar uh, waarom wilt u ja? leder worden? Omdat uh, ik denk dat in uh, het CDA een frisse wind moet waaien. Dat we met een uh, andere aanpak met een nieuwe inhoudelijke koers, dat het enorm kan helpen... dat ook nieuwe mensen gezicht zijn van de CDA... waar de mensen in het land weer vertrouwen in kunnen krijgen. Maar waarom wil Marcel Wintels leder worden van het CDA? Omdat, maar... omdat ik denk dat ik uh, um, juist dat breng. Daadkracht, snel denken, problemen aanpakken, oplossen... tegelijkertijd dus wel verbindend blijven naar mensen. Ik denk dat ik dat in me heb. En dat is de reden dat ik uh, me beschikbaar heb gesteld. Ja, maar, maar goed, het is geen bedrijf. Het is een politieke ja. beweging die dit land honderd jaar regeert. Ja. Waarom u? Waarom wilt u dat? Waarom, ik bedoel, u, u hebt geld verdiend door slim te denken met internet... en belastingadvieskantoren echt uh, hulp te bieden, goed verkocht, goed geboord. Waarom wilt u nu ineens deze hondenbaan? Wat is het mooie eraan? Een enorme betrokkenheid bij de samenleving. Een enorm geloof in dat... Heel veel Nederlanders behoefte hebben aan politiek die doorpakt... die ja. problemen benoemt, die op lange termijn de dingen doet die nodig is... die de verbinding maakt naar de generaties. Een enorme betrokkenheid en drive om dat voor het CDA te kunnen en en doen. En waarom bent u dan gedrongen? Want dan, dan kunt u ook de, de assistent van Verhaarsma Buma worden. Waarom moet u het doen? Omdat ik in ieder geval, denk ik, de afgelopen twintig uh, jaar... in bedrijfsleven en in het onderwijs en in de sport... Uh, bewezen heb dat ik dat soort dingen vanuit uh, mijn kwaliteiten kan... Ja, maar kijk, ik kan heel goed radio maken... en ik kan ja. goed commentaar geven aan de zeeleen... maar ik ben totaal ongeschikt als leider van het partij als het CDA... omdat ik niet het geduld heb... omdat ik het politiek vergaderen met je niet ken... omdat ik dat gesleem en gedraai niet kan... omdat ik niet kan om tegen iemand te zeggen... die er een rotzooi van maakt, good job... dat zeg ik, je maakt er een rotzooi van... dus ik ben ongeschikt. Waarom bent u geschikt om een politieke partij te leiden met alle uh, uh, uh, uh, haken en ogen die eraan zitten? Er zitten natuurlijk in alle organisaties heel veel haken en ogen. Ik, ik heb nog wel eens gedacht... Toen ik ondernemer was, dat is het enige wat ik wil. Want uh, toen ik naar het onderwijs ging, dacht ik al van... oh jee, taai, saai, langdurig vergaderen, daar heb ik niet zoveel mee. Tegelijkertijd, juist vanuit mijn ongeduld, want ik ben best een beetje ongeduldig... merk je dat ook heel veel mensen behoefte hebben aan doorpakken. En ik denk dat een groot punt van kritiek van de samenleving is. Politiek is vaak heel veel praten en heel lang praten vaak ook over de bijzaken... terwijl de hoofdzaken niet worden aangepakt. Oké, okay, als u niet mee zou doen nu, ja. op wie zou u stemmen? Um, ja, dat is een hele lastige. Um, dan um, uit de kandidaten van nu, of mag ja, ik nog vrijer nee, denken? Ja, nee, nee, maar dan was er misschien een andere zesde nee, kandidaat nee, geweest. Nee, nee, nee. nee. <laughs> okay. ja. Wat er nu ja, is, als u ja, niet ja. mee zou doen. Wie, wie van deze vijf ogen zou u opstemmen? Um, nou, ik heb uh, altijd gepleit dat het goed is dat er mensen van buiten komen. Juist omdat denk ik er daadkrachtvervrising nodig is. En dan helpt het dat er mensen van buiten komen. In dit geval is uh, Mona Keizer. Is die is niet van buiten, die is CDA-wethouder ja, in Permanent. Die ja, is erg ja, binnen. Ja. ja, nee, maar toch probeerde ik nog een beetje dicht bij mijn redenering te blijven. <laughs> uh, maar daarom begon ik al te vragen: mag ik een andere zesde nee, kandidaat nee, nee, nee. vinden? Oké, okay, u zal ja. Mona Keizer. Die is morgen in de bus. Meneer Winters, wat is uw CDA-hoofdpendossier? Um, ja, eigenlijk wel heel veel. Maar wat ik misschien wel het, uh, het allerbelangrijkste vind... is dat we de het eigenlijk het vertrouwen... als je het hebt over een hoofdpijndossier, is nog niet eens een inhoudelijk dossier... maar het vertrouwen van de burger, van de kiezer, als CDA kwijt, zijn kwijtgeraakt. Als je in een jaar of vijf van 41 zetels naar 21 zetels... en nu in de peiling 12, 13, 14 gaat... dan kunnen uh, ook de collega's waar ik mee elke avond in debat ben... nog zo zeggen, we hebben uh, hele goede dingen gedaan... maar dan heb je een enorm probleem als je goede dingen hebt gedaan... En de burger herkent dat niet. Dus ik denk dat het grootste vraagstuk van, voor het CDA is... het terugwinnen van vertrouwen bij de kiezer, bij de burger. Ik heb het nog niet eens zozeer over de leden, want dat is een hele trouwe achterban. Die begrijpt bijna alles wat we doen. Soms meer begrip dan goed is zelfs. Ja. Maar de kiezer, de burger, die heeft het CDA volledig laten liggen. Vertrouwen terugwinnen is volgens mij de hoofdopgave waar we voor staan. Goedemorgen Ed, je bent lid van het CDA? Ja, ik ben lid van het CDA en dat ben ik een aantal jaar. Hoe en, lang Hoe lang ik... al? Een jaar of drie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet een heel actief lid ben. Mm -hmm. Maar ik ben lid geworden in de tijd van, uh, van uh, minister-president Balkenende. Ja. Uh, omdat ik vond dat hij een steuntje in de rug nodig had. Omdat iedereen over hem heen viel. En ik hou van mensen die staan waarvoor ze staan. Zeg maar. Hoe oud ben je eigenlijk uh, Ik ben 40. 40 oké. Okay. En je mag nu stemmen vanaf 10 mei Heb je een unieke code al ontvangen? Ik, uh, die zal ongetwijfeld in mijn bus terechtgekomen zijn. Dus dat ga ik ook zeker doen. En ik ga ook stemmen voor de, voor de, voor de kandidaat die niet bij jou in de bus zit. En mm -hmm. Ik zal ook uitleggen waarom. Ja, graag. Je gaat uh, voor Marcel Wintel ik... stemmen. Waarom? Nou, omdat ik vind uh, dat Nederland een nieuwe impuls nodig heeft. Mm -hmm. uh, als we kijken, als, als ik, hè, ik hou het even bij mezelf, als ik kijk naar hoe hoe de politici op dit moment van het CDA aan het draaien zijn geweest... en allerlei dingen vertellen en dan weer terugtrekken en dan weer vertellen... No, dan noem een voorbeeld van dat gedraai, eh? uh, Dat is totaal ongeloofwaardig. Oh, noem een en voorbeeld, ik... Ed, Ed, nummer, oh, nu, oh, sorry, de verbinding is verbroken, Ed. Meneer Winters, wat, wat, wat bedoelt... Dat vind ik ook al zo Hoe bedoelt u gedraai? Nou, dat was de beller ja, die nee, ik Nee, maar u hebt in uw uitlatingen ja, ja, ja. er ook over gehad. Ja. Nou, kijk, um, compromissen sluiten... Ja. Um, compromissen besluiten die je uitlegt begrijpt iedereen. Ja. Maar als je de ene dag het ene vindt en een paar maanden later het andere vindt, ja. dan begrijpt de burger er helemaal niets van. Nou, bij mij gebeurt het iedere dag en dat noem ik voortschrijdend inzicht. Jazeker, en dat is ook helemaal niet erg. Nee. Alleen als dat voortschrijdend inzicht betekent dat je om de paar weken weer een ander inzicht ja. hebt. Um, dat gebeurt bij mij. Ja, nee, maar dat kan ook gebeuren. Dat geeft ook helemaal niet. Moet je dat ook herkennen. Ja. Maar als je met een enorme stelligheid de ene dag het ene brengt en met dezelfde stelligheid dat voortschrijdend inzicht een andere dag een ander standpunt hebt dan kan toch op enig moment... degene die jou een volgende dag weer... standpunt hoort uh, aanhoren... denken van, ja, nou ja, eerst maar eens kijken... waar die volgende week mee komt. Ed, je bent er weer. Wat, wat bedoelde je ja. met draaien? Kom met een concreet voorbeeld, alsjeblieft. Ja, ja goed, waarde, waardoor het... Uh, wat, wat het is, is dat... Hey, dat nog... Sorry, sorry. sorry. sorry. De, die lane is nu nog slechter, Ed. Sorry, die lane is echt heel slecht. En dat is voor de luisteraars ja. verschrikkelijk. Dankjewel voor het bellen. We gaan, sorry, uh, het speelt me, Ed. Uh, uh, meneer, meneer Wintels, laat me dit vragen. Um, ik ben... Heel blij dat het CDA is gaan samenwerken met de PVV. Omdat je laat zien door de partij regeermacht te geven... in de gedoogconstructie. Ik had liever gehad dat uh, uh, uh, Blondie minister was geworden. Dat is niet gebeurd. Maar daarmee laat je zien dat de partij geen antwoorden heeft. Ik denk dat het CDA door te gaan samenwerken... met de PVV en de VVD samen... dit land een genoegen heeft gedaan. Ik vind dat de leiders die toen hebben besloten... we gaan samenwerken, vind ik geweldig. Want daardoor hebben ze de PVV ontmaskerd... als een onbeschofte partij... die alleen maar kan schelden en schreeuwen... maar geen verantwoordelijkheid wil nemen. Dat zal niet nooit gebeurd. zijn zonder het inzicht van Fahars Buma, zonder het inzicht van Dick Cheney, Maxim Vragen, zonder het inzicht van Henk Bleker. En uw inzicht ook, want u hebt ook voorgestemd. Nee, ik heb uiteindelijk het volgende... Uh, gedaan. Ik heb uh, het een slecht idee gevonden. überhaupt Dat het CDA na de verkiezingsnederlaag in 2010 überhaupt zou gaan regeren. Ja. Want als je als partij zo'n klap krijgt en je weet eigenlijk, of de kiezer weet niet meer waar een partij voor staat, dan moet je, je eerst zorgen van. Uh, maar de partij ja. van de Arbeid GroenLinks ja. waren te veel bezig met zichzelf. Ja. En het CDA heeft de verantwoordelijkheid genomen om dit land te besturen, waarvoor een complimenten. Ja. En, en, en nu is mijn vraag. Ja. Ik ben een bewonderaar ja. van de mensen die hebben gezegd: we gaan met de PVV samenwerken. Waarom Geen massaal applaus voor deze mensen? Um, naar mijn idee was het een slecht idee om met de PVV te gaan regeren. Ik heb uiteindelijk uh, niet tegengestemd, ook niet voorgestemd, omdat het op enig moment een voldongen feit was. Uh, maar dan kunt u dus zoals Abklink en niet gaan staan en gaan zeggen... ik vind dit een klote idee, jongens, do, don't do this. U bent aan de achterkant gaan staan met schone handen... en daardoor kunt u nee, nu gelijk hoor, niet gelijk Nee, nee, nee no, no, niks met schone handen. Mijn inhoudelijke kijk zat er bekend geweest. Ik vond dat mij op dat moment, uh, dat, dat ik niet degene was... die daar wat hoefde of moest zeggen en waren voldoende mensen. Maar terug naar uw vraag, een compliment wel of niet... voor de keuze van twee jaar geleden... Um, ik denk als je ziet wat er in de samenleving aan polarisatie heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Omdat niet iedereen in dit land de afgelopen jaren zich welkom heeft gevoeld. Ik denk dat dat een hele slechte zaak is. En voor de christendemocratie, voor het CDA, is wat mij betreft nog altijd de essentie. Dat je altijd en naar iedereen, dat is heel fundamenteel, respectvol bent. En de keuze van toen had het risico, en dat is ook gebleken, dat er hele groepen van mensen vinden en gevonden hebben dat het respect uh, ja, maar goed, maar dat het respect verdween, maar daardoor ontmasker je de PVV als een schreeuwerige, onbeschofte partij, die niet uh, met suggesties komt om het land beter te besturen, maar alleen maar loopt te schelden. En dat hebben we te danken aan de moed van de CDA-leiders Bleker, Van Haarsma, Buma en, en, en Maxime Vragen. Ja, nou ja, dat, dat is de re het recht van u om er zo naar te kijken. Maar u kijkt er dus niet zo naar. Nee, ik kijk er anders naar. Als je nou kijkt naar uh, de partijen, naar het CDA en naar het land... Welke weerzin het de afgelopen jaren heeft uh, opgeroepen. En een partij die we uh, twee jaar geleden met 21 zetels eigenlijk all uh, time low vonden. Ja. Daar zijn er nu nog 12, 13, 14 in de peiling van over. Dan heeft in ieder geval de CDA-achterban en de CDA-kiezer, het anders gezien dan u het ziet. Oké, okay, meneer uh, uh, Wintels, ik uh, heb met grote twijfel en bewondering naar u gekeken toen u het Amaranthus teug moest aanpakken. Uh, want ik vind het verschrikkelijk dat de CDA's Bert Molenkamp, uh, uh, Koos Jansen Leo Lensen. Miljoenen, miljoenen van ons belastinggeld verspild hebben... en dat CDA gedrocht is. Waarom heeft u geen aangifte tegen ze gedaan? Um, Amarantus is een scholengroep. Um, en ik heb, toen ik de vraag kreeg van de minister... of ik daar uh, wilde probe proberen te, te voorkomen het faillissement wat dreigde... dat is gelukkig ook gelukt... heb ik de minister één ding meteen gevraagd, eigenlijk twee. Ik heb gezegd, als ik daar begin, dan wil ik beginnen... Zonder een raad van toezicht, waar ik uh, twijfel bij had of zij het wel goed gezien hadden. Yeah. Uh, u, heeft, uh, u weet ook, hè, die zijn die donderdag voordat ik uh, begon, uh, zijn ze ook gestopt. Dat is één. Het tweede wat ik aan de minister heb gevraagd, ik vind dat er een onderzoek, diepgaand onderzoek moet plaatsvinden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want het is natuurlijk vreselijk dat een schone op deze manier op de rand van de afgrond was gekomen. Als u leider wordt van het CDA, gaat u Bert Mollenkamp, C-Provident CDA. Koos Jansen, burgemeester van Zeist, en Leo Lensen, prominent CDA, Royeren uit de partij voor de wijze waarop ze met ons belastinggeld zijn opgesprongen. Ik heb de afgelopen uh, maanden uh, uh, geen geheim gemaakt... van uh, wat ik vond van uh, bestuur en toezicht. Ik heb dat ook in alle eerlijkheid gezegd. Ik heb het niet over mensen, maar in ieder geval over de verantwoordelijken. Uh, ik heb het wel over Ja, nee, meiden. weet ik. Nee, maar ik heb dus ook echt gezegd... falen van bestuur en falen van toezicht... als je dat hier niet durft en mag zeggen... wanneer ja. mag je dat dan nog wel zeggen? Ja. Maar vervolgens moeten we het wel in de goede volgorde doen. Dat betekent dat een onderzoek waar ik om gevraagd heb... nu wordt ingesteld. Ja, maar geen en, strafrechtelijk onderzoek. Nee, dat onderzoek moet plaatsvinden dat gaat gebeuren heeft de minister ook in de kamer aangekondigd dat onderzoek moet de feiten boven krijgen en moet vervolgens tot constateringen komen waar maatregelen op zullen En volgen. als u nu baas van het CDA ja. bent is mijn vraag Maar ja. kijk u spraat over respect. Ja. Respect is dat je niet mee belastinggeld neemt als Bert Molenkamp, Koos Koosjansen of Leo Lensen en het zo verspilt? Het is respectloos tegen mij als hardwerkende Nederlander dat we onze ruggen krom liggen om belasting te betalen. En vervolgens komt dit CDA-tuig, want ik heb geen andere naam voor ze, en die verspillen het. En nu is mijn vraag, als u nou baas wordt ja. van het CDA, gaat u deze mensen eruit trappen? Um, ik blijf zeggen, want je moet de dingen zorgvuldig doen. Ik heb het genoemd, falen van bestuur. Ja. En u heeft mij in de uitlatingen, uh, Nieuwsuur, NOS Journaal... Ja. Uh, ik denk ja. dat uh, van de week Sembla, uh, nee. in alle eerlijkheid... Ik heb de mensen huilend woest aan mijn bureau gehad. En ja. ik heb gezegd, terecht... Terecht dat jullie boos zijn. Ik zou ook ja. woest zijn geweest. Maar echt in de goede volgorde. Vervolgens moet het onderzoek plaatsvinden. Dan moet daaruit blijken wie welk verwijt gemaakt kan worden. Als, als, het als bleek... daaruit blijkt, inderdaad, ja. dat dat uh, veroorzaakt is door mensen... op basis van niet alleen, laten we zeggen, beleidskeuzes die fout zijn... maar ook echt fouten uh, die... Manier uh, van opereren. u ja? ze dan roeëren. Dat vind ik absoluut dat je hardop de vraag mag stellen van... Zijn dat de CDA, euh, euh, laten we zeggen, euh, mensen euh, die je als CDA euh, in je partij moet willen hebben. Maar ik blijf daarbij zeggen, pas nadat gebleken zou zijn, dat moet echt eerst blijken, dat hen dat verwijt gemaakt kan worden, wat iets anders is dan alleen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Meneer Hekkers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid Ramp. van het CDA? Ja. Hoor. Welke afdeling? Uh, Maastricht. Maastricht. En uh, hoe lang al? Uh, ik ben nog proeflid, dus dat is nog geen jaar. Nog geen jaar. Mag u al stemmen als proeflid? Uh, ik dacht het wel. Huh? Maar dat moet ik nog even nakijken. Oké, okay, vertel maar. Uh, ja, ik wou even vragen. Uh, het CDA had in het vorige uh, verkiezingsprogramma uh, stond het voor een uh, zeg maar een stringent migratiebeleid. En uh, ja, nou wil ik aan meneer Twintels vragen. Meneer Wintels, Marcel Wintels. <lacht> uh, of hij nou vindt dat uh, het CDA als het ware, zeg maar, ook nu uh, uh, de coalitie of een gedoogde coalitie met de PVV mislukt is, zeg maar. Of hij nu vindt dat we eigenlijk toch het CDA moet blijven voor een stringent uh, migratiebeleid. Oh, wat zou je migratie bedankt? Ja, dus of je toch zeg maar moet zeggen... we moeten streng zijn met migratie. We moeten daar beleid op formuleren. We moeten daar actief mee bezig zijn. En niet eigenlijk dat dossier uh, nu in één keer laten vragen. Dus, Meneer Winters, uh, we het... ik hoop dat u de vraag snapt... want ik snap hem niet helemaal. Nou, ik ook niet helemaal. Maar uh, als ik hem goed begrepen heb... Gaat het, uh, is de vraag, gaan we met uh, streng migratiebeleid door? Zo begrijp ik uw vraag? Klopt dat? Ja, dat klopt. Um, wat uh, integratiebeleid heeft? Die gooit alles meteen overboord. Nou, kijk, dat vind ik het lastige aan de vraag. Integratiebeleid uh, of streng integratiebeleid gaat natuurlijk over heel veel zaken tegelijk. Wat de essentie is, is um, respectvol zijn naar mensen. Dat is voor mij het aller, aller, allerbelangrijkste. Ongeacht herkomst. Okay. Dat is en daarmee is uh, iedereen die zich houdt aan uh, de afspraken die we in dit land gemaakt hebben. Uh, is daarin welkom, maar uiteraard wel met alle beleidsuitgangspunten uh, die, ja. die Meneer Hekkers, wie gaat u stemmen? Heckels, u gaat... U... Meneer Hekkers, laat snelle vraag. Ja? Op wie gaat u stemmen van de zes? Ik uh, moet nog even kijken op wie ik ga stemmen. Ik denk op meneer uh, Buman, maar dat weet ik nog niet. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik moet naar de volgende. Ik heb hier van CDA-lid Peter Bowijk. Die komt er niet door bij de telefoon. Hij vindt het interessant uh, om te horen wat u vindt van het boerkaverbod. Bent u voor of tegen het boerkaverbod? Ja, ik ben blij dat uh, het boerkafverbod er nu uh, uh, afgaat. Uh, dus u vindt het goed dat vrouwen en zo'n apenpakje lopen? Nee, kijk, het zijn natuurlijk verschillende uitgangspunten naast elkaar. Ik vind, de, de eerste vraag is, hebben we in Nederland een probleem? Uh, we waren gisteren in Groningen, ja. daar hadden we geen probleem met uh, boerkaas. En uh, ik zit zelf in Brabant ook niet. Nee, mijn allereerste vraag is altijd, welk probleem gaan we oplossen? Ja. Nee, daar begin ik nog altijd mee. Hè? De politiek heeft nog wel eens de neiging om een oplossing te verzinnen. En dan vraag ik wel eens, wat was ook alweer het probleem? En, en sommigen zijn dat dan gewoon vergeten. Lass, dus, lass, dit is ja. erg, ik zal meneer Winters hier op keihard aanpakken, maar hij pakt ja. me zo slim terug. Oké, okay, wat vindt u van de eurobonds? Dat is dan de eurobonds Europese Unie zelf obligaties gaat uitgeven, voor of tegen? Nee. Um, ik ben voor een hele internationale wereld. Ik vind uh, dat we ten aanzien van financiële discipline in Europa... grote stappen echt moeten gaan zetten. Nederland heeft heel veel te danken aan Europa en aan de wereld. We moeten de deur echt open hebben naar Europa... Wat nou technisch nodig is om te zorgen dat je een financieel gezond Europa hebt... nou, daar zijn de deskundigen het nog niet helemaal over eens. Dus om daar zomaar ja of nee op te zeggen, dat vind ik een ingewikkelde. Nou ja, ja. luisteraars, ik dacht dat dit krachtig was. Ik heb een probleem, met. Ja, maar meneer. daadkrachtig is voor mij ook eerst nadenken, de analyse goed hebben... en dan pas je antwoord geven. Er zijn bij te veel politici die een antwoord geven... terwijl ze niet exact weten waar ze het over hebben. Dat, maar, vindt u, dat vindt u toch niet erg? Hè? Nee, Volgens mij spreekt u vindt, dat aan. Ik vind het ontzettend okay. leuk. Nee, ik, ja, vind ik, het ontzettend. ik vind het jammer dat u vijf minuten verspeeld hebt. Want nu moet ik naar een van de schoonheden van Nederland. Ja. Zijn er vele aanbiedingen aan podiumkunsten. En als, als u vanavond niet in het vernieuwde De La theater ...naar Jettima Touré kunt gaan, dan kunt u nog altijd naar het nationale toneel. Goedemorgen, lieve, mooie, getalenteerde Manuska Segelaar breeveld Goedemorgen, Prim. Wat fijn wakker worden zo. <laughs> Waar speel je nu weer in? Ik zit nu in koninginnennacht. Dat Nacht. Het is een, voorstelling, een muziekvoorstelling van het Nationale Toneel. En het is een volledig gezongen toneelvoorstelling. Toneelstuk, waar... maar dan niet gesproken. Wanneer er was, en waar zijn op je optredens? Vanavond staan we in Horen, bijvoorbeeld. En voor de rest van de week staan we, kun okay, je dat nalezen, www.nationaardetoneel.nl. We staan vanavond in ieder geval in Horen. Morgen amtfifeen, zaterdag in Maastricht. En uh, tot eind van de maand spelen we nog in de rest van Nederland. Oké, okay, Manuska, wat ik ontzettend, je weet dat ik je ontzettend bewonder. En, en luisteraars, we hebben ooit de afspraak gemaakt dat als ik doodga, dat Manuska voor me komt zingen. We gaan eindigen met een lied uit de voorstelling. Welk lied is het? Het is uh, ik, ik hoop dat jij hebt, uh, doe maar jij maar lekker kletsen over integratie en multiculturaliteit gesproken. Het gaat over een, een, een Surinaamse vrouw en een Hollandse man die al dertig jaar bij elkaar zijn, die zijn leed delen, af en toe ruzie maken. Oké, okay, uh, dankjewel. En breek de twee benen vanavond, hè? Ga ik doen. Oké. Okay. Meneer Wintels, hartstikke bedankt. Ik heb slecht nieuws voor u. Uh, is er iets mis met Prim? Het is nogal vreemd om het CDA te complimenteren met het deelnemen aan het minderheidskabinet. Om zo door de PVV als schreeuwlelingen die geen verantwoordelijkheid te kunnen wegzetten. Dit kan geen Dokter zelf, Jack de Vries, die verzinnen. Kennelijk heeft Prim met terugwerkende kracht voorspellende vermogens. Meneer Wintels, ik vind het hartstikke leuk dat u in de bus was. Ik vind het heel jammer voor u, maar ik hoop echt dat de vrouwlijsttrekker wordt. Ik vind het goed voor het CDA. Maar ik vind het ontzettend leuk dat u mijn gast wilde zijn. En u heeft me wel een paar keer. In de hoek gedreven. Dus u kunt wel wat. Dat moet ik u toegeven. Dank ja, u Ik heb het heel leuk gevonden dat ik hier mocht zijn. Ik had nog een uurtje door willen gaan. volgende ja, keer. Volgende keer op als lijsttrekker maar. kom ik bij u terug. Is dat akkoord? Oké. Okay, met de zachte vrouwelijke kanten. Dank dat u als mijn gast wilde zijn. Dank, Dank. Dank alle deelnemers en luisteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep Redactie. Nick Harbers, Fatima Bayer, Mario, Zuiler, Rinaarts. En Marianne Bakker, die ook regie deed productie. Hans-Witt en Momo Saru. Techniek, Logistiek en Transport Martin Samen met Eendora Meegens. Felix Murders. Met de gids.f en Samen is het programma van de NTR. Morgen zijn we weer met de reizende ster uit het noorden, Mona Keiser, concurrent van meneer Wintels voor het leiderschap van het CDA. Tot morgen namens Steve. De vrouwen kunnen kiezen welke paas ze wil pakken. Schat de vermogen aan solen en hakken. Doom vol piano, pakken Armani. Als het nou nog van de huf was, maak ons mijn bonanie. En luisteraars, niet alle tweets en uh, telefoontjes en mails konden worden toegelaten. Sorry daarvoor, op de website kunt u alle tweets en alle mails lezen.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 Dit is Radio 1.